Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een brand in een huis in Maastricht zijn twee jonge kinderen om het leven gekomen. De moeder, de enige andere persoon die in het huis was, is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. De brand brak rond kwart voor twee uit in een rijtjeshuis in de wijk Wiek in de binnenstad van Maastricht. Volgens de brandweer was het een korte, maar felle brand. Toen brandweerlieden het huis binnengingen, vonden ze de twee kinderen die toen al waren overleden. Twee naastgelegen huizen werden tijdelijk ontruimd. De oorzaak van de brand in Maastricht is onbekend. Op de snelweg tussen Londen en Southampton is een Nederlandse bus gekanteld. Acht mensen raakten gewond. Een van hen raakte zwaar gewond, maar lijkt volgens de politie niet in levensgevaar. Het ongeluk met de bus met daarin 26 Nederlanders... gebeurde aan het begin van de avond bij het plaatsje Fleet. De bus van een touringcarbedrijf uit Ede was op weg naar Southampton. De Britse politie zegt dat er geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken was... Volgens onbevestigde berichten raakte de Nederlandse chauffeur onwel... waarna de bus van de weg raakte en kantelde. In Alkmaar heeft de politie de verdachte van een steekpartij neergeschoten. De man zou gistermiddag een vrouw in haar borst hebben gestoken. Zij is buiten levensgevaar. Na de steekpartij ging de man ervan door. Aan het begin van de avond zag een agent hem lopen in een park. Hij kwam met een mes op de agent af en reageerde niet op waarschuwingen... en daarop schoot de agent hem neer. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De Verenigde Staten hebben hard uitgehaald naar de Syrische president Assad... in reactie op zijn toespraak van gisteren. Hij is losgeraakt van de werkelijkheid. Zijn woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Assad toonde zich in zijn toespraak strijdlustig. Hij betitelde zijn opponenten als marionetten van het Westen. Het weer bewolkt en nevelig en plaatselijk wat motregen. Het is een graad of 6. Ook overdag bewolkt wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Platenhoekje van Jan Eemhout. Toen ik nog jonger was dan ik momenteel ben, bezat ik 64 gramofoonpletten. En die waren allemaal volgespeeld door Louis Armstrong. Het zal u dan ook niet verwonderd doen opkijken dat ik hield van het trompetspel van Louis Armstrong. En dat ik zelfs kleine visioentjes onderhield uh, in het geheim van mezelf op een podium met een onmetelijke maar welgevulde zaal voor me, allemaal betaalde plaatsen, en een spotje op mij gericht en een blinkend blaasinstrument in mijn hand waaraan ik dan uh, mooie soli zou ontlokken. Toen ik eindelijk dan zo'n voorwerp uh, van nabij bezag... bleek dat er allerlei storende, bewegende onderdelen aan zaten... waar je mee moest kunnen omgaan. En uh, dat er sprake was van liptechniek... Uh, van boekjes met oefeningen enzovoort. Uh, dat heeft mij wijzelijk doen besluiten om een andere carrière uit te zoeken. Uh, maar onlangs... ...startte ik op een geheel nieuw geluidsapparaat. Uh, ik zal het even laten zien, want ik zal het zo doen. Uh, waar geen pistons aan zitten en waarvan het mondstuk met weinig zorgen buit. En waar ik toch namelijk geloofwaardig een solo op kan doen horen... ...die dan nu ook gaat plaatsvinden. P -p -p -p -p. Kijk eens wat ik doe. Ik blaas op een kazoo. En voeg al dus weer iets aan de muziekhistorie toe. Want doordat ik blaas, ontstaat er een geraas. Waarmee ik de aanwezigen en ook mijzelf verbaas. Maar het duurt niet lang meer of men hoort het her en der. Ook in een tenium of een Verdi-ouverture is niet schoon die warme volle toon. En let op de allure van mijn embouchure Op de plastic, gewoon zo vol. -da -da -da -da -da. Daar moet ik nog iets op vinden Nou van het verrekte ding ook nog op de grond nog een koerse. Dat was uh, Dr. Anders P. en uh, de gonzofoon. Uh, ja, Dr. Anders P. Ik vind het zo jammer dat uh, we inmiddels in uh, een tijdvak zijn aangeland... waarin je van uh, mensen als Dr. Anders P. alleen nog maar hoort. Nou, uh, de Veerpont. En uh, ja, nou, eigenlijk is het dat wel, de Veerpont. Verder, verder nooit meer een lijk van een commensaal... Liggend in het trapportaal. Dus uh, dat wilde ik vanochtend maar eens een beetje goed maken. Ik heb één keer het uh, genoegen mogen hebben... om uh, Heinz Polzer, dokter Hans P., een uh, uur lang uh, te mogen spreken. In een uh, radioprogramma. Het viel niet mee. Uh, zijn taalgebruik is dermate verzorgd... dat het, uh, althans bij mij, een soort uh, angst teweeg brengt. Waardoor je heel bedachtzaam en vreemd gaat formuleren. Je wordt een ander, als het ware. En dat moet je niet doen. Zeker niet in de interviews. Het was buitengewoon leerzaam. Het was zo rond zijn tachtigste verjaardag, denk ik. Inmiddels uh, is hij de negentig dik gepasseerd. Het uh, treedt uh, treed niet meer op. Um, maar uh, zullen we het hier niet bij laten. Ik wil eigenlijk nog wel twee nummers van hem laten horen. Um, mijn favoriete nummer, daar sluit ik straks bij af. Van eh, dokter Alice P., maar eerst deze. De een doet met zijn winkel goede zaken. De andere is docent of admiraal. Een derde tracht de mensen te vermaken. De volgende beheert een vormingskamp in stadskanaal. En menig een kan namen nooit onthouden. Een enkeling is christen radicaal. De zevende is keer op keer verkouden. Maar wie of wat ze zijn, ze lijden aan dezelfde kwel. De liefde, de liefde, men zegt toch wel de min. De liefde, de liefde, die geeft het leven zin. De liefde, de liefde, die maakt ons alle jong. De liefde, de liefde, die tintelt op de dron. Een man ontdekt een surrogaat vol water. Geniet een grote vaam als edelsmid. Of is misschien een god van het theater? Zijn vrouw is trots op hem, omdat ze geurig zit. De liefde, de liefde, een bron van zaligheid. De liefde, de liefde, die iedereen verbleedt. De liefde, de liefde, is vurig of sereen. De liefde, de liefde, twee zielen worden één. Een. een man is na zijn dag thuis gekomen, Zijn vrouw werd bij de kapper vrij gekruld. Hij vraagt nu of hij niets heeft waargenomen. Hij zegt ik wou niet zeggen, maar je bent wat meer gevuld. De liefde, de liefde, hoe in het glans de doog. De liefde, de liefde, wij juichen hemel hoog. De liefde, de liefde, hoe heftig klopt ons hart. De liefde, de liefde, brengt vreugde maar ook smart. Een man gaat met zijn vrouw een eentje lopen. Het is voorjaar en de lucht is hemelsblauw. Het hart is jong de poort. Gaan open. Zij, de vrouw zegt: doe je jasje dicht, want anders valt je kou. De liefde, de liefde, een wonder en een droom. De liefde, de liefde valt niet ver van de boom. De liefde, de liefde komt dikwijls met een schok. De liefde, de liefde is nader dan de rok. Een man beproeft zijn mannelijk vermogen, soms in een ander dan zijn eigen bed. Hij denkt daarna ik heb mijn vrouw bedrogen en om het goed te maken geeft hij haar een mooi boeket. De liefde, de liefde, zit ieder in het bloed. De liefde, de liefde, maakt rauwe bonen zoet. De liefde, de liefde, brengt allen tot elkaar. De liefde, de liefde, een hemdsmouw in het jaar. Diezelfde man moet sappelen en rennen, zodat hij thuis vrij ongezellig is. Maar af en toen wil hij zijn vrouw verwennen. Dus geeft hij haar een mooi boeket en zij denkt het is mis. De liefde, de liefde is sterker dan de dood. De liefde, de liefde al in een boerensloot. De liefde, de liefde, kom zink een vrolijk lied. De liefde, de liefde, dan breekt het lijntje niet. De liefde, de liefde een onbradend stap. De liefde, de liefde leidt vaak tot moederschap. De liefde, de liefde, de liefde. Met romantiek. De liefde, de liefde trekt altijd veel publiek. De liefde, de liefde, die komt u goed van pas? De liefde, de liefde, aan strand of in het gras? De liefde, de liefde, is tamelijk riskant. De liefde, de liefde, bij water snoet en brand. De liefde, de liefde, waar werd op rechter trouw? De liefde, de liefde, de kom, kom. Nou, Gehoord. De liefde van Dr. Anders P. Nou, straks komen we nog uh, met één nummer uh, terug bij, uh, bij hem. Maar eerst een, uh, een andere taalkunstenaar van een eigenlijk heel ander alloy, Jules de Korte. Uh, ja, ook hem heb ik mogen ontmoeten. Dat was uh, voor een kranteninterview. Ik toog destijds naar Helena Veen, een klein dorpje in Limburg... waar hij uh, heeft gewoond tot zijn dood in 1996. Ik ontmoette hem, ik denk, 88, 89, zoiets. En uh, ik heb daar buitengewoon boeiende, boeiende middag gehad. Een man die een beetje ermee worstelde dat hij te boek stond als een zuurpruim. Terwijl hij dat helemaal niet wilde zijn in ieder geval. Maar kritiek op de maatschappij had hij wel degelijk... Die was niet altijd even zuur, maar wel uh, scherp en ter zaken doend. Ja, we zouden het nu waarschijnlijk heel erg vriendelijk vinden. Wat is nou zo'n zo rare paradox? In wezen heeft hij twee echte hits gehad. Ik zou wel eens willen weten, was dat, in de, de jaren 50. En in de jaren 70, Hallo Koning Onbenul. En daar ging het nou net om het feit... dat er de meest stomzinnige muziek uh, omarmde. En als je maar een of andere lullig uh, rijmschepen uit je had. en een... Uh, Snel te behappen melodietje, dat je dan instant succes had. Wat dat betreft uh, lijkt hij een beetje op uh, Frank Zappa. Merkwaardige combinatie, Gilles de Korte en Frank Zappa. Maar die dachten op een eigenzinnige manier over uh, hun artistieke producten. Ik wil Koningin Onderdeel laten horen. Nou, niet in de single-uitvoering, uh, zoals dat destijds dan een hit werd in de jaren 70... maar een uh, live-uitvoering. Volgens mij uh, niet zo vaak te horen geweest. Bijna elke dag waar ik mij keer of wend bij voorspoed en bij tegenslag, ik weet dat jij er bent. In de huizen van de mensen langs de weg en op de straat, uitgestald aan alle kanten, helemaal ten voeten uit. By night and day, te horen op de radio, te zien op de TV. Zondags in de weekendkerken zing jij de gemeente voor. Religieuze wiegeliedjes in de hemel is geen bier, maar wie weet. Zij het jou te ver... en koning om nul, opgenomen in 1974 bij een optreden in uh, een kasteel. Het kasteel Schuine Streep Raadhuis Dussen te Dussen in Noord-Brabant. Nou, ik had het al beloofd, hè? Nog, uh, nog één nummer van dokter Anders Spee, P. Het mannetje. Nou, als mijn dag daarmee begint, dan kan die verder niet meer stuk. Hoe fout het lied ook afloopt. Tot volgende week. Karel smit zijn hondje uit, liep was het kwart voor tien. Het was donker en het regende, er was geen mens te zien. Ja toch, er stond een mannetje dat iets onwenners had. Dus Karel vroeg, wat zoekt u? Bent u vreemd hier in de stad? Ik ben een speelgoedmannetje, zei het mannetje met een speelgoedstep. Ik ben een speelgoedmannetje, zei het mannetje tegen hem. De zaak was gauw vergeten, maar wat later in de week zag hij een ander mannetje dat op het eerste leek. Het plukte tal van bloemen uit een openbaar plantsoen. Hij sprak het aan en zei, meneer, dat kunt u toch niet doen? Ik ben een speelgoedmannetje." zei het mannetje met een lach. Ik ben een speelgoedmannetje en een speelgoedmannetje mag. Die ochtend werd hij wakker van spektakel in zijn tuin. Daar sloeg zo'n zelfde mannetje het meubilair aan het puin. Hij trok direct zijn broek aan, liep erheen en schreeuwde: zeg, wat denk je wel, wat doe je hier? Houd op, vooruit, ga weg! Ik ben een speelgoedmannetje, zei het mannetje in het morgenrood. Een simpel speelgoedmannetje, en toen kneed het karel dood. Er is hier veel veranderd sinds dat pijnlijke geval. Men ziet nu deze mannetjes altijd en overal. En elke keer als zij iets doen wat helemaal niet mag, dan zeggen ze het kalmerend met een speelgoed op slag. Wij zijn maar speelgoedmannetjes, mannetjes en meer niet helaas. Gewoon maar mannetjes en we zijn hier nu de baas. 92 is hij al, Dr. Anderspee, Heinz Polser. Dankjewel, Jan Emmaus. Um, Kool van Gemert zoekt en leest poëzie voor de nacht of voor de vroege ochtend. Het thema nog steeds: feest. Feestelijke gedichten, waar ik vorig jaar mee eindigde, zijn er natuurlijk ook geschreven bij de Bevrijding in 1945 maar eveneens, minder voor de hand liggend, tijdens de daaraan voorafgaande oorlog. Zoals dit. Het karaljon. Ik zag de mensen in de straten, hun armoe en hun grauw gezicht. Toen streek er over de gelaten een luisteren, een vleug van licht. Want boven in de klokkentoren, na bronze uren slaan, ving over heel de stad te horen de bijardier te spelen aan. Valerius, een statig zingen waarin de zware klok bewoog... doorstrooid van lichtersprankelingen. Wij slaan het oog tot u omhoog. En één tussen de naamloos velen gedrongen aan de huizenkant... stond ik te luisteren naar dit spelen. Dat zong van mijn geschonden land. Dit sprakeloze samenkomen en Hollands licht over de stad... Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad. Het werd geschreven door Ida Gerhard in 1941. Ze was lerares klassieke talen en schreef strenge verzen. En zo zag ze er ook uit. Het is niet toevallig dat in dit gedicht de bijjaard Valerius speelt. De 17e-eeuwse liedbundel Valerius Gedenkklank bevat liederen die opkomen tegen de toenmalige Spaanse bezetter. Het zou zomaar eens kunnen dat Ida Gerhard niet erg gecharmeerd was... van het volgende gedicht, geschreven door Remco Kampert, over de bevrijding. Aan dit gedicht is een inmiddels al vaak verteld verhaal verbonden. In 1964 mocht het van de Afro niet voorgelezen worden op de televisie... Het was vooral het woord naaide dat het hoofd van de Afrotelevisie, Ger Luchtenburg, in het verkeerde keelgat schoot. Tijdens de laatste repetitie las Luchtenburg het script en zei toen: Daar staat een vies woord. Dat mag niet voor de televisie. De meeste kranten hielden in hun berichtgeving hierover de nodige afstand van het omstreden woord. De NRC schreef, het woordenboek der Nederlandse taal citerend. Een woord dat in minder platte zin betekent naald en draad hanteren. De Volkskrant had het over een handeling... waar wij het voortbestaan van de wereld aan te danken hebben. Het ging om dit gedicht. Niet te geloven. Niet te geloven dat ik knaap nog... een vers schreef over de zilverwitheid van een werkstam En om mij heen grootse dronkenschap van de bevrijding... Het water was whisky geworden. Alles soop en naaide. Heel Europa was één groot matras. En de hemel het plafond van een derde-rangs hotel. En ik, bedeesde jongeling, moest nodig de reine Berg bezingen. En zijn bescheiden bladerpracht. Ik ontmoette een meisje. Ze was Engels en heette Lola. Toen ik vroeg, wat wil je drinken, schat? zei ze. Een cherry cola. Aan de tijd van de avond vroeg ik aan haar, wat is je telefoonnummer? Ze zei ze. 909 nee, nee, nee, nee, Ik ontmoette een meisje, Angelika. Zij was Deutsch. Super. Wat voor mij eigenlijk hetzelfde betekent als ze Zij was ooit. Want aan het eind van de avond vroeg ik aan haar, Komst u middag bal, zei ze. Nee, nee, nein, nein, nee, nein, nee, nein. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ze zijn helemaal geen doodschoten. Dat Spaanse taaltje dat is best moeilijk, moet je weten. Want in de flamenco heb je van die ontiegelijk moeilijke kreten. Ah, nou zeggen ze. Agua, fuego, como toca la guitarra y así se baila. Maar vind je dat te moeilijk, dan zeg je gewoon. Nino, nino, nina. Nino, nino, nina. Ik ontmoette een meisje, Maritje, ze kwam uit de haag. Nou, die was best wel snel, maar in één ding was ze een klein beetje traag. Ze werkte in het ziekenhuis waar ik lag, en mijn boot lag open. Stond ze een beetje dom te kijken, dus ik zei: Maritje, Nijna, Nijna! Nou, hebben we even lekker genaaid hier op Radio 1? <laughs> en dan nu muziekliefhebber en kenner, voorzitter van de Spam, stichting ter promotie van de achtergrondmuziek, Rex van Beuningen. Jan Helmans praat met hem. Een hele morgen, Rex van Beuningen. Een hele welgemeende goedemorgen, Jan Helmans. Mag ik even kijken op dat hoesje wat je in je handen hebt? Ja, ik heb een heel bijzonder uh, plaatje weer. Een uh, 45 toeren plaatje. Arrivederci Roma. Wat op een mooie vrouw. Schitterend, ja. Er staat een... een, een, een uh, enfin, ja, hoe noem je zo iemand? Hè? Een diva, eigenlijk. Ik vind het een beetje Sophia Loren. Ja, het zou een achternichtje van haar kunnen zijn... Uh, Waren het niet dat zij veel beter zingt dan Sofia? Ja, die weer beter acteert dan zij, maar zij zingt weer beter. Ja, zo heeft iedereen uh, wel wat, hè? Ja, zo is het. Arrivederci Roma. Um, uh, de, er zit een verhaal aan deze mevrouw vast, hè? Mag ik even? Mag ik even? Op de hoes staat haar naam Nilla Pizzi. Nilla Pizzi, ofwel Nelly Pizza. Nelly dat, uh, Pizza? Dat was haar bijnaam. Ja, ja ze was gek op deegwaren. Dat ja? is ongelooflijk. Ja, je zet haar een, een pizzatje voor en was binnen tien no, binnen seconden was het verorberd eigenlijk. Hè. Maar een stemmetje als een nachtegaal. De schrik van iedere cattro stagioni. Ja, de schrik van iedere pizzeria. Als Nelly binnenkomt, dan is het uh, bakken, bakken met die handel. Zo is het. Maar we gaan uh, proberen te focussen vanavond in, het, in de nacht van het goede leven op haar muzikale carrière. Waar woonde ze eigenlijk? Zij woonde onder Napels. Ja. En had er een klein hutje op de hee. En, uh, Pizza uit. Ja, inderdaad. Maar uh, ik wou een, een nummertje vandaag gaan draaien. Ik denk niet dat heel veel mensen uh, uh, van haar weten. Dus het is alweer leuk om, om zo'n artiest in het, uh, in het zonnetje te zetten. En uh, dit nummer heet Aprite le Finestre, wat betekent Zeem het Raam. Dus ze gewoon in huis in een keuken. Die... Zeem het Raam? Zeem het Raam, ja. En, uh, dus um, ja, een, uh, interessant. Maar ik, ik vergeet een heel belangrijk detail, want dat zie je dus nooit in de muziek. Deze mevrouw had een groot orkest met twee dirigenten. Twee? Twee dirigenten. Waarom? Eén voor het orkest, één voor haar. En één voor Nelly? Ja, voor Nelly zelf, dat eiste zij, anders zouden ze het niet opnemen. Directed bij Armando Trovaioli en Walter Coli. En waarom moest zij twee dirigenten hebben? Ze was anders niet te houden. Hè? Ze, moest, ze, ze, ze, zoog ze zoog alle aandacht naar zich toe. En toen dachten ze op een gegeven moment... nou, die gaan zo niet verder. We moeten twee man hebben. Dus er was één die haar conducte. En één die het orkest conducte. Eigenlijk was het een beest, hè, die Nelly. Die Nelly was ongelooflijk. Dat zal je ook horen in het volgende fragment... van Aprite le finestre, dames en heren. Zeem het raam. Ni Pizzi. Ja, ik hoor het al. Ik hoor het al. Ik ga even verder. We ja. een ander ik nummer ik op het oog. Ja. Ik wil even... Nog steeds met twee dirigenten. Kijk, oh, oh, oh. wat een zoeklaste. Wat wat een... ja, nu hoor ik ook wel dat je daar twee dirigenten voor nodig hebt. Dat is geen kattenpis wat we hier horen. Je hebt haar live gezien hè wel eens? Ja, een paar waren. En ik heb er ontmoet. En uh, het was echt een diva. Het was, uh... Geen katje om met een uh, met, met handschoentjes uh... pizzaatje met haar gegeten. Ja, lekker. Ja, zij was snel weg en ik, dat kan ik je wel houden. Ja, en toen werden jullie dronken. Nou, er zijn vele bij naar binnen gejast, ja, die avond. Ja, ik, uh, ik onderhoud me altijd graag met de artiesten zelf ook, hè. Zeg, tot volgende week, Rex. Ja, is het weer tijd, jongen? Nou, bedankt voor de aandacht weer, en tot volgende week, Jan. Aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle innamorate. E forse il più bel sogno che sognate sarà domani la felicità. Nel cielo fra le nuvole d'argento, la luna già fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo Sole, è primavera festa dell'amor. È primavera festa dell'amor. È primavera, è primavera. le finestre i nuovi sogni, alle speranze, all'illusione. Lasciate entrare l'ultima canzone, che dolcemente scenderà nel vuur. Nel cielo fra le nuvole d'argento, la luna già fissato appuntamento, APRITE le finestre al nuovo SON È primavera, festa dell'amore. Apri, le finestre al primo amor. Nou, dat venster staat open, dank u wel, Nella Pinzi en Rex van Beuningen. Geen ZKV van A.L. Snijders deze week. Zij is ze me gewoon vergeten te zenden. Nou ja, geeft niets, dan draai ik een lied dat ik al heel lang wilde draaien. Komt van het album Traditionals. Dat is een project van In A Cabin With, uit 2009 al. Hier met Tim Knol, mooi lied. don't go, baby, please don't go down to New Orleans, you know I love you so, baby, please don't go, before I be your dog, before I be your dog. Before I be your dog, can't you wait out here and let you walk alone, baby please don't go Turn your limb down low, turn your Turn your lamp down low beck you all night long Baby, please don't go You brought me way down here You brought me way down here Oh, you brought me way down here By the rolling forks you Treat me like a dog Baby, please don't go Yeah. Toch? Trouwens. Oeh. <laughs> nou goed. Op de instrumenten hoor hij trouwens Vincent Beyer, Jurre de Haan en Bram Hakkens. Tijd voor F. Starik. Hij is nog steeds bezig met de selectie voor zijn nieuwe bundel. Hij leest voor, hij legt uit en hij gooit weg. Zien komen de mannen met lood in hun schoenen en een kop vol zorgen, de angst om het hart. Ze gaven rekenschap en vertrokken de mannen, illusies armer en platzak. Zo stond ik, streng en grijs, standvastig als Stalin, als de rechtlijnige bureaucraten die grijnzend achter hun loketten zaten, ijverig in de weer met stempels en betaalbewijzen. Een ieder ten voorbeeld. Neem en vergeet mij. Ik ben maar een ding. Een gebouw. Een verzameling, gangen, trappen en lokalen. Ik draag u. U bent mijn belasting. 2. Nu zie ik je komen. Jongens en meisjes op parmantige hakjes. Eindelijk vrouwen op sneakers vol hoop en verlangen onderweg naar morgen. Steek op. Zolang je maar weet, ik zal je altijd ontvangen. Zolang je maar wilt, ik reken op jou, reken op mij. Ik zal erop toezien dat als je straks weggaat... dat je iedere voetstap in mij achterlaat. Neem en vergeet mij. Zolang je onthoudt dat ik elke beweging registreer en in mij opsla... dat ik iedere trilling bewaar, zal ik van je zwijgen. Van jullie allemaal. Dat zijn twee gedichten. Heb ik gemaakt voor het, uh, het Koonstamhuis. Het uh, voormalige belastingkantoor op de Wieboudstraat in uh, Amsterdam. Uh, en dat, dat is nu in gebruik genomen door de Hogeschool van Amsterdam. En uh, die we graag een vers hebben. Uh, dat is uiteindelijk is dat in de aula. Heel mooie grote aula. Is dat op een, op een balk? In. Twee regels onder elkaar geplaatst. En het, het verzoek was om een gedicht te maken waarin zowel de geschiedenis van het gebouw als de toekomst uh, uh, worden uitgebeeld. Het was belastingkantoor waar ik ook wel eens zelf fysiek naartoe geweest ben met duizend gulden in mijn zak, omdat ik dat moest betalen. En dan zaten er van die strenge mannen. In, uh, ja, ja, ja. En, en nu is het zo'n moderne leerfabriek. Nou ja, die tegenstelling, uh, als je die nummer 1 en 2 uh, naast elkaar leest. die kunt ze eigenlijk ook door elkaar heen lezen. En dat, dat is dus grafisch ook zo opgelost door de uh, ontwerper uh, Volkerbeck. Dat als je ze niet na elkaar hoort, maar naast elkaar leest... dan krijg je van, ik heb ze zien komen, nu zie ik je komen. En de mannen met lood, dat worden dan jongens en meisjes... Ja. lood in hun schoenen, op paar mantere hakjes. Dus, dus het gaan. gedicht doet het daar in het Koonstamhuis wel goed... maar nee, op papier in jouw uh, dichtbundel... Op, op papier werkt het minder goed dan als ruimtelijk statement. Dat is op papier dus eigenlijk niet zo goed op te lossen. Het is eigenlijk meer een beeld dan een gedicht geworden. Je bent op dat beeld in het Koonstamhuis nog wel trots? Uh, zeker, dat, uh, dat ziet er prachtig uit. Je kunt het ook, als je er langs rijdt op straat, kun je het lezen. Ik zie je om de hoek? Uh, het is bij jou om de hoek, Jazeker, ja zeker. Okay. Maar het zit heel hoog in, die, in dat gebouw gemaakt. Maar voor de bundel zeg je... Maar voor de bundel zeg ik 1-2 eh, weg ermee. De muziek van Martin Fonse, Erik Floymans en het Marangi-quartet te vinden op het album Testimony. Goed, en ze hebben de Edison Jazz Nationaal gewonnen 2012. Ja, hè? Eh, gaan we lekker. Ah, Manolito is su trabuca. Pakitepone pone celosa. Ja, kijk, qua muziek zijn we hier nog wel op Cuba. Hè? En daar was onze eigen correspondenten, Harriet Sanders. Tien maanden per jaar een hardwerkende locatie Scout in Nederland en die andere twee maanden altijd ver weg. Uh, ze zat daar uh, een week of drie. Maar ondertussen zit ze alweer een week in Panama City... En vorige week hoorde ik haar in gesprek met Jan Emaus mijmerend over passie, de passie van de Kubanen. Oeh, zou ze dat ook aantreffen in het landje Panama? Nou, we gaan bijna 9000 kilometer naar links... en zes uur terug in de tijd. Het is daar nog 6 januari. Drie koningen, drie koningen, geef mij je nieuwe hoed. Mijn oude is versleten, mijn moeder mag het niet weten. Mijn vader heeft geen geld, is dat niet slecht gesteld? Harriet? Adeline. Gelukkig nieuwjaar. Ja, hetzelfde terug. Bij jou is het nog drie koningen. Ik weet niet of Panama een katholiek land is. Ik dacht al dat het heel Zuid-Amerika katholiek was. Heb je daar iets van gemerkt? Het is heel katholiek. Want ik zie zelfs op straat bij de stalletjes waar mensen eten... ze even een kruisje slaan voordat ze aan de soep beginnen. Echt waar? Ja. Maar drie koningen? Weet jij nog wat het is? Nou, volgens mij moet je dan de kerstboom echt weghalen. Ja, precies, ja. En dan mag je ook daarna mag je geen gelukkig nieuwjaar meer zeggen of zo. Hey, eh, lieve Harriet, ik ben zo benieuwd hoe dat was die overgang van eh, Havana naar het rijke Panama. Nou, het was een, een, een, een ongelooflijke shock. Volgens mij heb ik de rest van de afgelopen week ben ik in een, in een culture shock terechtgekomen. Want ik kon het bijna niet, niet geloven wat ik zag toen ik aankwam op het vliegveld van Panama. De overdaad van al die winkels. En ik werd er eigenlijk heel erg verdrietig van. Ik vond het zo onrechtvaardig. Het gevoel van uh, dat er uh, tweeënhalf uh, uur verder op Cuba daar niks is en hier alles... Ik ja, vond het niet teren erg moeilijk. Ja, vooral ook omdat, omdat de rijkdom daar wel heel erg aan het overlopen is. Hè? Heeft dat te maken met die overdracht van het Panama-kanaal? Nou, het is een heel. Ja, dat, absoluut. Het, het is een ongelooflijke co consumptiemaatschappij. Het, het is Amerika, maar dan in, in, in, in volle vaart. Hè? Het is natuurlijk uh, sinds 2000 heeft Panama dat, dat, dat zelf het Panama-kanaal in handen. En sindsdien is het helemaal gaan boeren hier. En ik, ik ken het, hè, want ik was, er, ik was er 14 jaar geleden was ik hier in, in Panama. Toen was het een hele kleine, rustige Zuid-Amerikaanse stad. Echt, echt zo'n typisch Zuid-Amerikaanse stad. En het is nu een hele grote stad met, met wolkenkrabbers... en snelle auto's en heel veel taxis. en Het is net als je in Amerika bent. Waanzinnig. Ben je al bij het kanaal geweest, het kanaal zelf? Ja, ik ben naar het Kanaal geweest twee dagen geleden. En daar is ook een museum en een bezoekerscentrum. En ik was echt heel erg onder de indruk. Het is wel een waanzinnig project hoor, geweest. En nog steeds. Het is, het is heel imposant om te zien. Ja. En, vooral, en vooral de geschiedenis vond ik heel erg mooi. Nou, vertel er eens iets over. Nou ja, het is, uh, het is uh, een idee geweest van, van die Fransman... die ook uh, het Suezkanaal heeft uh, opgezet... Dat is Ferdinand Marie de Lesseps. En dat, dat was een diplomaat die ongelooflijk goed kon praten. Een hele charismatische man. En die heeft een aantal uh, mensen uh, meegekregen met dat, met dat project, om, om mee te doen met het project. En dat was, uh, het was eigenlijk een heel Frans project. En, en hij wilde een, een kanaal graven op zeeniveau. En helaas is dat voor hem is dat mislukt. Want ze werden gewoon overvallen door gele koorts en malaria. En er gingen ongelooflijk veel mensen dood. Ik geloof wel 22.000 arbeiders stierven er aan, de, aan de gele koorts en aan de malaria. Dus dat is toen helemaal in elkaar gedonderd. En uh, toen ze, zijn ze overgeschakeld op een ander systeem. Toen heeft, was er weer, zijn een aantal aannemers ermee doorgegaan. Die hebben onder andere Gustave Eiffel van de Eiffeltoren hè? Die man hebben ze ingehuurd om toch maar te gaan werken met sluizen. En dat is uiteindelijk uh, afgemaakt door de Amerikanen. Ja. Colombia had Panama in handen. Panama is een tijd lang een provincie geweest van Colombia. En dus de Amerikanen hebben geholpen om, om Panama af te scheiden van Colombia. En als tegenprestatie hebben ze, zijn ze toen verder gegaan met dat Panama-kanaal. Dat hebben ze ook afgemaakt. Maar ze zijn het systeem gaan veranderen. Dus zij zijn wel sluizen gaan bouwen. Snap je? Dus het is... Kijk... Het is een systeem waarbij schepen aankomen... en dan 24 meter naar boven worden geduwd door die sluizen. Oké. Okay. Want het is eigenlijk, ze gaan over een berg heen. Ja, ja. Oh, oh, is, is dat de reden waarom het ook zo ontzettend duur is? Want het, die, dat kanaal is maar zo'n nou, 81 kilometer lang. Maar er zijn astronomische bedragen die je als schip moet betalen... om daar doorheen te gaan, hè? Ja, maar ja, die aanleg is natuurlijk heel, heel erg duur geweest. En nu, dat, dat is nu nieuw, hè? Dat is sinds 2000. Nu de Panamese het zelf in handen hebben, zijn ze die tol gaan heffen. Dus uh, dat gaat dan per 10.000 ton. Uh, en dat, dat ligt tussen de 100.000 en de 200.000 dollar. En daar moet je even nagaan, er komen er iets van 34 schepen per dag doorheen. Dus moet je nagaan, dat zijn allemaal bedragen, die kan je gewoon bijna niet voorstellen. Ja. Niet te geloven, ja. En daarom, daar toen dacht ik ook ineens, ach ja, natuurlijk, daarom zijn ineens die wolkenkampers hier ook gekomen de laatste dertien jaar. Ja, ja. En uh, heb je een leuke plek om te slapen? Of heb je een goed hotel gevonden? <laughs> nou, ik ik begon, kijk, ik, ik zat natuurlijk in, in Cuba met het, eh, nogmaals, dat waardeloze internet waar ik het alsmaar over heb. Ja. En toen heb ik heel snel een hotel geboekt. Dat was heel erg duur voor de eerste nacht. En dat was een, uh, zo, zo, ja, dat was een heel, was duur. en Veel handdoeken en veel shampoo en dat soort dingen. En ik, daar had ik een, een heel groot bed. Uh, en da, tegenover dat bed, in, in die reusachtige kamer, daar stond een bad. Dus ik heb het bad laten vollopen. En toen heb ik daar uh, schuim, badschuim ingegooid, zo'n fles... En ben ik erin gaan liggen. En toen voelde ik me echt heel erg rijk en, en, en werelds. Zo'n grote ja. groot vrouw van de wereld gevoel. Maar toen drukte ik op een knop, want het was een jacuzzi. En toen begon het schuim, ja, als een soort van, van cappuccino zo, heel erg hoog te worden. En dan had ik ineens, had ik, zat ik ineens in een soort kokende rivier. En dat schuim ging helemaal door mijn kamer heen, Adelie. <lacht> ja, dus dat was mijn eerste avontuur. Ja. Hotel. Ja. Ja. Uh, maar wat is je indruk van de mensen uh, daar in Panama? Nou, ze zijn heel erg moe allemaal. Dus uh, het is snikheet. Het is hier veel en veel en veel warmer dan in Cuba. Dus het is gemiddeld 35 graden. En mensen staan gewoon de hele dag heel erg bek af eigenlijk voor zich uitkijken. Ja. Ja, en, en heb je al een beetje contact kunnen maken? Heb je wat leuks meegemaakt met ze? Nou, um, ach, dat kan ik niet echt zeggen, nee. Nee, eigenlijk niet. Nou, heb, nee. je, heb je dan wel wat cultureels gedaan? Heb je nog mooie dingen gezien? Ja, ik heb heel mooie dingen gezien. Ik ben naar een tentoonstelling geweest van Gogh. Hè? Die heeft hier namelijk ook een tijdje gezeten. Uh, en die heeft een aantal, naar aanleiding van de reis die hij hier, hier naartoe heeft gemaakt, uh, heeft hij een aantal houtsnedes gemaakt en die zijn werkelijk te prachtig voor woorden. Onwaarschijnlijk mooi. Wat oh, gek. Dus dat heb ik gedaan. En ik ben ook nog even vandaag geweest naar een museum wat nog, nog niet af is, maar de, wat door Frank Gary is uh, gemaakt, uh, ontworpen. Dat, dat is de architect die uh, het Guggenheim Museum in Bilbao heeft gebouwd. Ja. He, die man die al die hele rare daken en absurde vormen heeft. Nou, die is hier nu een, een, een gebouw, wordt er van hem neergezet. En het, als je aan komt rijden, dan heb je een beetje het gevoel alsof er net een hele grote rotsblok op, een, op het dak is gevallen. En dat, dat dak bestaat uit allemaal losse delen. En ze hebben ook alle verschillende kleuren. En de taxichauffeur die me daarheen bracht... die zei, ah, cafeo, En dat betekent, wat ontzettend lelijk. Hij oh, vond ik, het duurlijk. Ja, ik zit het net even snel op te zoeken. Ik zie hier een plaatje. Bridge of Life. Dat is de naam van het... Oh, wat inderdaad, wat spuug lelijk. Dat omschrijf je heel goed. Alsof er inderdaad iets opgevallen is... en alles ingestort is. Ah. Ja. En hoe vind je verder je weg in, uh, in Panama? Is dat, gaat dat allemaal naar wens? Loop je of zijn het taxis? Nou, het is echt moeilijk hoor. Ik, het, is een, het is een studie op zich. Het kost me heel veel energie en, uh, om, om, om een beetje te ontdekken hoe je nou eigenlijk van A naar B moet. En hoe de, want in de, taxi, of, sorry, in de bus moet je met een kaartje, net zoals in Nederland, zo'n kaartje hebben om om te om, om, om ja Tegen een automaat aan te houden, maar waar ik dat moest kopen, nou dat vond ik zo moeilijk om, te, om uit te vinden. Maar dat heb ik uiteindelijk gevonden. En hoe de routes lopen vind ik ook heel ingewikkeld. Dus het is, het is echt niet eenvoudig. Uh, volgens mij uh, hebben ze daar niet zozeer dat je... Uh, als je de weg vraagt, dan wijzen ze je niet naar een straat, maar eerder naar gebouwen. Was het niet zo daar? Ja, nou kijk, in, in de meeste landen, zoals Cuba, zoals in Amerika, zeggen ze, uh, ga naar de hoek, van, kan je, van, van de hoek van straat nummer 51 en avenue Peru bijvoorbeeld. Maar hier zeggen ze, ga naar de hoek van het Panasonic gebouw. En dan denk ik, ja. Nou weet ik eigenlijk nog niet waar ik heen moet, want ik ken dat gebouw helemaal niet. Maar ze denken dus in gebouwen, ze denken niet in straatnamen. Dus als ik vraag naar de straat Peru, wat zo heet toevallig de straat waar mijn hotel staat... dan, dan weet niemand het. Oh ja, ja, wat ja, oh. gedoe. Ja. Ja. Hey, jij mailde mij van de week ook dat uh, jij het gevoel had dat er veel kunstborsten rondliepen in Panama City. Ja, dat was eigenlijk het eerste wat ik zag, ook op dat vliegveld. Dat er werkelijk... Nou, daar lopen hier vrouwen rond en die hebben grote borsten, joh. Oh. Niet normaal. Nou ja, echt, echt voetballen. Maar zo, weet je wel, zo echt overduidelijke... Van die, van die Dolly Parton kunstborsten en kunstbillen. Ja. Ja. Waanzinnig. Ja. Nou goed. Hé, hey, um, wat is jouw plan nu verder? Ga je nog het land verder uh, onderzoeken of, of wat? Nee, want ik heb ineens besloten om een ticket te kopen naar Colombia en daar ga ik morgen naartoe. Dus ik vlieg morgen naar Cartagena en daar, van daaruit ga ik verder zoeken. En wat is de belangrijkste reden om nu al uh, verder te gaan, Arjet? Nou, omdat ik het gewoon iets te ingewikkeld vind en ik kom wel naar, uh, naar allemaal eilanden waar indianen wonen en daar kan je dan naar zee en naar strand. En toen dacht ik, weet je, daar heb ik even, even geen moed meer voor. Ik, ik kon het even niet opbrengen en ik ga het in Colombia maar eens verder doen. Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Dus volgende week spreken we jou nou vast niet via zo'n luxe Skype. Dat zal wel niet lukken als je daar ergens in Colombia aan het strand zit. We gaan het gewoon uh, beleven. Ik wens je alvast heel veel plezier. En pas okay, op jezelf. Dankjewel. Dag. Dankjewel. Dag. Dag. Dag. Nog een stukje Cuba maar even. Ik zal volgende week een Colombiaans deuntje gaan zoeken. Al wel, dit is toch heerlijk, dat, dat Cuba. Goed, uh, we zijn er doorheen. Uh, vergeet onze website niet. Ik zeg het nog maar weer eens: Dan Kun je van alles terugluisteren, lezen. En uh, dat kan trouwens natuurlijk ook op de site van Radio 1. Je kan ook uh, Radio 1 uh, een app downloaden voor je smartphone. Well, well. Uh, wat kan je nog meer doen? Oh ja, je kan mij mijn vrienden op Facebook. Daar zet ik ook van alles neer. En als het goed is, staat er al een foto van de band die we vannacht hadden. De Aboriginals. Bedankt Francis. En uh, je kan ook mailen naar het goed leven, Maar het is echt heel ouderwets, hè? Wie mailt er nog? Ja, al die musea en al die culturele instellingen. Goed, hey, uh, volgende week heel Hoor uit Groningen. Bert Hannes met zijn eigen technicus, Rolf Schreuders. Bert zou me van alles sturen. En helemaal niets ontvangen. Dus, nou, ik zou zeggen, dat wordt een enorme verrassing volgende week. Uh, ik zou zeggen, hele fijne week. En uh, laten we nog maar weer eens naar Cornelis Vleeswijk luisteren. Doe wat water in de wijnen, schenk nog eens een biertje. Gun de ridders van de pijn, nog eens een pleziertje.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 De nacht van het goede leven. Nee, toch. Ja, Jullie moeten wel meespelen. Ja, op is gewoon blijven te De Dat raar. weet je niet. Die jingle is perfect. Hartstikke leuk. Spontaniteit. Is het op de radio? Ik dacht dat het ging behoefte. Ik zag het al niks van hem doen. Nee, dat nee, leuk toch? Ja, hartelijk bedankt. En wel thuis leren. Kies de nacht van het goede leven. Kies KRO.